Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe uitzending van de Hoop Magazine. Mijn naam is Joël van Vught en ik presenteer vandaag deze uitzending. Tegenover mij zit Wout van der Akker, 48 jaar oud. En hij is fondswerver slash relatiemanager bedrijven hier bij de Hoop. Nou, ik ga daak aan je vragen wat dat precies is. Maar eerst gaan we naar een stukje muziek luisteren. Graag, tot zo. Nogmaals een hele goede dag. Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Joel van Vugt en ik presenteer deze uitzending. Tegenover mij zit uh, Wout van der Akker en uh, hij is uh, fondswerver relatiemanager bedrijven. Nou ben ik toch wel benieuwd wat dat uh, precies inhoudt. Het klinkt in ieder geval uh, vrij deftig, maar uh, volgens mij is, dat, uh, is het vrij normaal toch? Het klinkt goed en uh, die zijn uh, een mooie titel voor een heel machtig werk. Ik werk bij Stichting Vrienden van de Hoop. En Stichting Vrienden van de Hoop is een onderdeel van de Hoop. En verhoofdzakelijk gericht op het fondswerven. Dus geld binnenhalen door middel van giften. En mijn deel hierin is ondernemers betrokken laten raken bij de Hoop. En dan eigenlijk gebaseerd op drie pijlers. Mensen geven geld doordat ze lid worden van een bedrijvennetwerk. We hebben een heel mooi bedrijvennetwerk. Of dat ze een opdracht geven aan onze werkervaringsplek. Het zijn metaalwerkplaats, houtwerkplaats, catering. We verzorgen magnifieke recepties. Misschien is het een beetje sluikreclame nu, maar van deze kant toch. Het is goed werk wat de, ja, de bewoners hier, uh, hier leren. En uh, de derde pijler is dat mensen een uh, bewoner die het programma heeft afgerond uh, nou uh, een baan aanbiedt. En daarin probeer ik een beetje te bemiddelen... En, ja eigenlijk bewoners of uh, ondernemers warm te laten maken voor de hoop hm, vind een... je het een mooi werk ja ik bedoel vooral omdat ik daar uh, een stukje mijn eigen ik in kan leggen en ook kan laten zien aan uh, ondernemers uh, dat de hoop een uh, machtige instelling is door de Heere God in de wereld gebracht en uh, waar mensen tot genezing kunnen komen en ja ik denk genezing is belangrijk een nieuw leven ontvangen wat vaak helemaal ja, in de war en overhoop ligt en daar kan ik zelf uitgetuigen, omdat ik zelf ook 30 jaar verslaafd ben geweest. En ja, voor de maatschappij eigenlijk uh, hopeloos was en opgegeven, dat uh, dat niet het geval is. En de maatschappij zei van, joh, ga gratis heroïne halen of uh, methadon En uh, we, verzor we verzorgen je tot aan het graf, als je maar geen overlast verzorgt. En ja, goed, ik had op een gegeven moment echt zoiets van, dat is niet echt leven. En uiteindelijk, ja goed, mag ik door de Heer Jezus toch een, een nieuw leven ontvangen. En ja, goed, dat wil ik dan ook weer overbrengen op ondernemers, waardoor ze kunnen zien: van, het is uh, geen water naar zee dragen als ze geld stoppen in een onderneming als de Hoop. Het levert ook echt wat op. Ja, nieuw leven. Ja. Ik bedoel, en uh, goed, ik ben niet bijzonder. Bedoel, met mij zijn er velen die een nieuw leven hebben ontvangen, mede door een uh, behandeling bij de Hoop. Of, en behandeling gerelateerd aan de hoop. Maar uh, jij zegt net, ik ben niet uh, bijzonder. Maar tijdens deze uitzending ben je even wel bijzonder. Want uh, de hele uitzending is aan jou gewijd. Ik moet zeggen, dat vind je vast een hele eer. Nou ja, eer. Ik, ik vind het gewoon mooi bedoel, om een getuigenis te geven. In die ja. zin heb ik psalm 40 als een lijfpsalm uh, ja, bij me betrokken. En daarin staat ook dat de Heere God mijn hulpgeschreeuw heeft gehoord. Mij uit de modderpoel heeft uh, getrokken en me op een rots heeft gezet... en dat ik mag getuigen van de weldaden die hij bij mij gedaan heeft. En, nou goed, in die zin vind ik het dan geen eer... maar eigenlijk meer een verplichting om dit te doen. <laughs> <laughs> maar goed, ja. het, het is wel ja, magnifiek om, om te laten horen... Van, ja, hoeveel wonderen er gebeurd zijn in mijn leven. Er zijn, behalve in Dordrecht, verschillende andere plaatsen in Nederland... waar mensen zich kunnen aanmelden voor een behandeling bij de hoop.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 Je werkt hier sinds 2008. Nou, dat betekent dat je het grootste gedeelte van je leven iets heel anders hebt gedaan. Je zei net: ik ben 30 jaar verslaafd geweest. Ja. Het lijkt mij een goed idee om even een heel stuk terug te gaan naar het, uh, het begin. Um, ja, zou je kunnen vertellen hoe je eigenlijk verslaafd bent geraakt? Ja, dat is uh, ja, goed. Ik was 14 jaar dat ik mijn eerste joint rook, of mijn eerste pijp was het toen, pijp uh, hashies, want uh, wiet wat tegenwoordig de klok slaat, was toen in mindere mate te verkrijgen. Ja goed, en waardoor ben ik gaan gebruiken? Ik denk dat het te maken had met het feit dat uh, bij ons thuis mijn ouders ja, vaak ruzie hadden en uh, in die tijd we met mijn twee zussen waren uit huis, dus ik was eigenlijk nog maar alleen achter en ik ontdekte dat er heel veel geheimenissen lagen uit het verleden van mijn ouders, waaronder ook een stuk concentratiekamp van mijn moeder. Vanuit mijn vader een eerder huwelijk wat hij verborgen had gehouden. Naar mij toe tenminste. En dat ik nog ergens een halfbroer had. En al dat soort dingen zorgden er voor mij voor, dat ik me niet veilig thuis voelde. En geen mens zelf schaamde voor mijn ouders. Want mijn moeder bleek dus ook nog alcoholisten te zijn. Die door de dag. En uh, ja goed, ik heb best respect voor mijn ouders. Toch uh, ja, zorgde dat de boel draaiende was. Maar s'avonds gingen ze drinken. En dat zorgde voor een hele rotte sfeer thuis met heel veel ruzies. Want mijn moeder had best wel een kwade dronk. Dat ze heel veel oude koeien uit de sloot ging halen. En dus met en met zorgde dat ervoor dat ik me heel meer en meer op straat ging zoeken. En het was gevolg dat ik, ja goed, je bent 14, identiteitscrisis, pubertijd. Uh, ja, ik wist niet wie ik was, ik voelde me niet tevreden. Dus al met al vond ik uh, drugs, en vooral in die tijd, 30 jaar geleden, 35 jaar geleden... Was dat best wel spannend. Ik bedoel, je had toen nog geen coffeeshops en niks. Het gebeurde allemaal in de achterkamertjes. En nou goed, dat criminele dat trok me. En mede, ook door het feit dat ik hoorde dat mijn zus, die zeven jaar ouder is dan mij, ook wat met drugs deed. En een neven van mij ook in die tijd uh, met LSD experimenteerde, had ik zoiets van, joh, uh, ja, ik werd ook nieuwsgierig. En dat zorgde ervoor dat ik op mijn veertiende zo'n beetje de eerste aanraking kreeg met drugs. En van daaruit. Uh, ja, ben ik gaan experimenteren. Op uh, een gegeven moment amfetamine erbij, uh, LSD op mijn zestiende. Uh, en daardoor zorgde het ervoor dat de schoolprestaties behoorlijk gingen kelderen. Ik, ik begon op het gymnasium en ik zakte af naar het atheneum. En van het atheneum werd ik op een gegeven moment van school afgestuurd. Want ik spijbelde meer en ik zat meer uh, drugs te gebruiken als dat ik naar school ging. En goed, uiteindelijk resulteerde dat erin dat mijn ouders iets hadden van joh, kiezen of delen. Ik bedoel... Uh, niet leren, dan maar werken. Maar nou goed, in die tussentijd heb ik uh, uh, contacten opgedaan met mensen die in drugs handelden. En ja, want, die... uh, ik wil even zeggen waar je dan uh, woonde, want dat uh, legt misschien ook wat een ander ander. Nou ja, ik denk dat de meeste luisteraars wel een accent horen dat ik uit Friesland kom. Nee, geen uit, <laughs> uit Limburg. Dus uh, ja, goed, in het zuiden was best wel een uh, hevige. Uh, ja uh, uh, drugs scene, zoals je dat noemde. Met heel veel uh, Duitsers en Belgen die kwamen. En daar was best wel geld in te verdienen. En goed, in die zin vond ik dat ook wel heel spannend om mee te mogen maken. En ging daaraan mee. En ik werd een beetje opgeleid door mensen die tien jaar ouder waren als mij. in die drugshandel. En met en met kreeg ik genoeg geld. En uh, nou goed, dat was nooit een issue. Alleen, ja goed, achteraf zie je dan van. ik heb nooit mezelf leren kennen. Het was altijd gebaseerd op gedachten die gerelateerd waren aan drugs, uh, gedachten van, uh, ja goed, uh, identiteit. Uh, goed, ik koppelde het aan een dikke auto hebben, een uh, mooie auto, uh, geld en status. En dat was belangrijk en daar ja, zag ik in wie ik was. Maar ja, lief ook... van binnen wist ik eigenlijk niet wie ik was. Ja, je was 18, ik bedoel, dat moet toch leuk geweest voor je... Als je, op die, als je rond die leeftijd een dikke auto kan rijden door de drugsmokkel. Ja, zeker. En daarbij werkte ik ook nog om dat ook weer een beetje te verdoezelen. Want mijn ouders, ik woonde wel nog thuis. Die hadden zoiets van, joh, niet leren, dan maar werken. En dus ik had aan mijn loon en mijn handel. En ja, goed, maar op een gegeven moment gaat dat niet samen. Ik werkte op een gegeven moment op kantoor. En kon eigenlijk daar niet vertellen wat ik in mijn vrije tijd deed. En omgekeerd in mijn vrije tijd kon ik niet vertellen wat ik op kantoor deed. Want dat interesseerde niemand. Op een gegeven moment werden het steeds meer twee werelden waarin ik angst had op mijn werk... ...om maar te praten, want ieder vraag kon mij in feite uh, uh, ja, verraden met waar ik mee bezig was. En dat zorgde er weer voor dat ik gedurende mijn werktijd me helemaal niet prettig in mijn vel voelde. En in die tijd rookte ik eigenlijk alleen ja, hashi's, wat ik al zei. Ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. waterpijp met opstaan en de waterpijp met naar bed gaan en tussendoor ook heel vaak dat ik op een gegeven moment daar geen ja, tevredenheid meer in had. En voorheen had ik altijd zoiets van, heroïne is voor losers. Ja, ik had genoeg voorbeelden gezien van mensen die echt aan lage wal waren geraakt... en dakloos en noem maar op. En ik had zoiets van, mij gebeurt dat niet, maar het kwam steeds meer dichterbij. En uiteindelijk, op 19-jarige leeftijd, had ik zoiets van, nou ik wil het wel een keer proberen. En dat heb ik toen ook gedaan en dat eh, nou, beviel... In eerste instantie niet goed, want ik moest overgeven en ik voelde me misselijk. Maar nadat dat gevoel weg was, kwam er een gevoel van euforie over mij heen. En dat beviel wel. Ik kon de wereld aan en uh, met alle dingen van dien. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik een maandje of twee bekend gebruiker was. En door de week afhield. Maar ik weet nog goed het moment dat ik maandags ochtends moest gaan werken. En wakker werd en ziek voelde. En... Uh, Goed, ik had nog wat heroïne liggen van het weekend en ik rookte dat en ik was voor kip lekker. En dat was het moment dat ik verslaafd uh, was. en Goed, daaruit volgend kwam weer het proces van uh, uh, steeds meer geld nodig hebben om die verslaving te bekostigen. En toen de tijd kostte het 250 gulden een gram. Maar goed, als je dat dagelijks nodig hebt, reken me uit op maandbasis, dan ben je uh, behoorlijk wat geld kwijt. en uh, in het begin kon ik het nog ophoesten, maar op een gegeven moment ook niet meer. Omdat ook mijn zakenrelaties zagen waar ik mee bezig was. En mij ook het vertrouwen niet meer gaven. En met en met brokkelde er steeds meer van mijn leven af. En dat resulteerde in het feit dat ik op mijn 24e ontslag kreeg op mijn werk. Door drugsgebruik. Dat ik in de tussentijd collega's bestolen had, Mijn ouders bestolen had En weet ik wat allemaal niet. En met en met raakte ik steeds meer in, in verval. En... Uh, Goed, ik het werk kwijt. Dus in het begin richt ik me nog meer op handel in heroïne op straat en met Duitsers, maar goed. Er zijn, behalve Dordrecht, verschillende andere plaatsen in Nederland waar mensen zich kunnen aanmelden voor een behandeling bij de hoop. Zichting Nieuw, Begin in Reizen, biedt Verslavingszorg in Noordwest Twente. Middels de telefonische hulplijn. En het Spreekuur, waar een maatschappelijk werken van de Hoop aanwezig is. Voor meer informatie kunt u bellen met 05-48-51-4-3-1 of u kijkt op stichtingnieuwbegin.nl. a way where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my God hold me closely to His side with love and strength for each new day He will make a way. Situation tonight that seems hopeless, and you think that God has forgotten you, but He hasn't. His word tells us that He has inscribed us on the palm of His hand, and He's able to do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think. He can make a roadway in the wilderness and a river in the desert, He'll make a way where there seems to be no way. Let's sing it together.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 deed je dat precies, het uh, smokkelen en het handelen met drugs? Ja goed, het, het smokkelen dat, dat kwam nog in de tijd van de hasjes, Dan was het vaak van, vanuit de auto hup, naar, naar Duitsland rijden en daar wat afgeven en na de hand met heroïne was het hoofdzakelijk, want dat was te gevaarlijk om te smokkelen vond ik gewoon, de Duitsers kwamen wel naar Nederland toe en dan verkocht je ze wat en op het op het gewicht verdiende je en op de, de prijs verdiende je en daarmee kon je eigen gebruik betalen en het was vaak in mijn stad waar ik woonde, gewoon ochtends afwachten en de klanten kwamen. Weet je? En dat was heel lang kon je daarmee je brood verdienen, of tenminste je gebruik. En uh, ja, dat uh, heeft ervoor geresulteerd dat ik ja, heel lang verslaafd bleef. En goed, vaker geprobeerd af te kikken, maar goed, dat, dat lukte niet. Vroeger in therapeutische centra's had je de instelling van uh, afbreken en opbouwen. Ja dat gebeurde niet in liefde, maar meer in een bepaald str stramien vanuit Bachwan of weet ik wat voor een traditie en leer. En goed, dat, daar blokkeerde ik in. Dus ja. uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat ik ja goed, heel lang verslaafd bleef. Ja. Totdat er op een gegeven moment een kentering kwam in, in 1996. Dat ik uh, eigenlijk moest vluchten vanuit de woonplaats waar ik zat. Dat mensen me wilden vermoorden en... Oké, okay, ze wilde je vermoorden. Ja, ja, goed, dat had te maken met de handel en wandel die ik op dat moment volgde met drugs. En goed, het was iemand die, die zelf ook heel veel gebruikte en heel gewelddadig was en dacht dat ik een bedrogen had. En goed, maar dat was niet zo? Nee, van mijn gevoel niet. Hij zag ergens dingen die er niet waren. En, maar goed, hij sprak zaken uit om mij te vermoorden en ik wist dat die man ertoe in staat was. Dus dat zorgde ervoor dat ik echt alles in de steek heb gelaten op dat moment. En de stad heb verlaten naar een andere plek in het land. En, uh, en goed, dan kom je daar. Je kent niemand, maar je bent wel verslaafd. En alles kwijt, alleen de kleren die ik aan had. En wat geld op zak, ook niet al te veel. En uh, op een gegeven moment ja, raakte ik mijn bril nog een keer kwijt. Nou ja, goed, als je uh, op de vlucht bent en je kunt na drie, vier meter niet meer helder kijken... dan, dan voel je je niet lekker uh, als je rondloopt op straat. Plus het feit dat ik... Uh, ruïne, op een gegeven moment ik moest gaan spuiten en ja, mijn aders in de handen en armen waren niet meer goed zodat ik in mijn nek uh, eindigde. Nou ja goed, en ik had ooit de film van Christiane F gezien een Duitse film waarin heel veel Duitsers in toiletten gevonden werden met een spuik, spuit in hun nek een je, dood, tot ik zoiets had van nee, ik wil het niet meer ik... en ja, ik liep echt met zelfmoordgedachten rond en, uh, en uh, ik zag mezelf al van de brug in het water springen en gewoon stop met het leven. En op dat moment, ik vergeet nooit, in 96, in oktober, op een zaterdag, de drukste winkelstraat van die stad, eh, spraken mensen me aan die het Evangelie aan het vertellen waren. En nou goed, ik voelde zo'n liefde van die mensen. En op een gegeven moment ook dat ik eh, het zondagsgebed aan het bidden was op straat. Ik denk van ja, wat gebeurt me nu allemaal, weet je? En ze nodigden me uit voor een, dienst, een zondag erop, de dag erop. Daar ben ik toen naartoe gegaan. En het was een hele kleine gemeente net in de opstart gemeente De Deur. Uit, uh, ja. En uh, nou goed, ik werd er ontvangen. En uh, op een gegeven moment boorden ze mezelf een kamertje aan in een uh, studentenhuis waar jongeren van hun gemeente zaten. En dat heb ik een tijdje gedaan. Ik ging in het Gideon bijbeltje lezen. En ja, allerlei vraagstellingen van ja, hoe zit dat uh, met de bijbel? En wat bedoelen ze hiermee? En, zo. en dat het was een hele openbaring voor me. Ja, je ging je, in één keer ging je je verdiepen in de Bijbel en wat er precies achter zat. Ja, terwijl ik nooit ja, christelijk ben opgevoed. Uh, bedoel, het, uh, het was voor mij allemaal nieuw. En alleen het, het rotte was, of rotte, ja, die, die jongens die wisten niet te handelen met drugs. En alle gedachten en gevoelens die erbij zaten, plus een behoorlijke leeftijdskloof. Dus het is een tijdje goed gegaan en toen ben ik op een gegeven moment toch weer uh, bij een weg gegaan. Nou, wat gebeurde er dan? Uh, ja, ik kreeg toch behoefte aan drugs. Alhoewel ik uh, toen toch heb doorgezet om alleen metadon te nemen, Dan ben ik een tijdje bij het Leger des Zeils geweest om een nachtopvang te kunnen betalen. Maar ik moest weg, of ik wilde weg uit het deel van het land, want ik voelde me nog steeds niet veilig. Ja, je zat nog steeds in Limburg, ja. ja. En op uh, een gegeven moment uh, kwam de enige optie Rotterdam, Leger des Zeils. Nou ja, en. Uh, ik had zoiets van, in mijn leven nooit Rotterdam. Ik had altijd problemen met Rotterdammers, of in de gevangenis, of in de uh, in drugshandel. Ik dacht van, nee, maar het was uiteindelijk Gods plan. En, nou goed, ik ben daar naartoe gegaan. En, nou ja, het begon al goed, totdat ze na drie dagen bij mij kanker constateerden. En uh, ja, goed, ik, ik heb dat ondergaan, in het ziekenhuis, operatie gehad. En ik heb toen heel erg ervaren dat God mij daarin droeg, dat ik daar rust in naar voer, en want ik kende niemand in Rotterdam. Ik lag daar eenzaam en alleen in het ziekenhuis, zonder kleren. Ik kreeg een ziekenhuis, piaanmaatje en dat ja, was het, weet ik je. Dat had helemaal niks meer. Ik had helemaal niks meer. En op een gegeven moment werd ik ontslagen. Ik kon gelukkig weer terug naar het Leger des Heils. En daar, in een soort dagopvang, ging ik boeken lezen van Nicky Kroes en Corrie ten Boom en zo. En dat waren voor mij... Ja, die verslond ik. ik... Rondom me heen was er een vergaarbak van... ...criminaliteit en mensen die aan het handelen waren... ...of een kopje koffie kwam halen... ...om ondertussen toch met drugs bezig waren. Maar ik had er geen oog voor. En ja, ik las eigenlijk alleen maar die boeken. En ja, goed, dat heeft ervoor gezorgd... ...dat ik me voor de eerste keer aanmeldde bij De Hoop. En daar ben ik in 1997 terechtgekomen. Uh, sorry dat ik je even stoor, hmm. maar... Uh, waarom ben je nog precies naar de hoofd gegaan? Dat je zoiets van... Uh, ik wil dit op een, een christelijke manier gaan oplossen? Ja, ja ik had geproefd dat uh, hier ja, waarheid in zit. En uh, ik wilde gewoon ervaren ja, wat de hoop is... En wat de hoop mij kon bieden. Want alle andere instellingen die ik in het verleden had uh, bezocht... En dat was nooit op iets uitgelopen. Nooit succes geweest. Dus ik had zoiets van... nou. Ik wilde hopen proberen. En goed, daar ben ik dan gekomen in 1997. Dat had nog wat zoden aan de dijk ook. Alsof, goed, er vallen nu heel veel herinneringen in me op, Maar nou, vertel maar. Dat, dat ik uh, daarvoor in detentie zat. En ik moest een oude straf die ik ooit in Limburg had opgelopen, moest ik in Rotterdam gaan volbrengen. En dat heb ik toen in de gevangenis gedaan, half open kamp. En uh, tegen het einde van de detentie kreeg ik uh, belastinggeld terug. En nou, het was bloedmooi weer in de zomer. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van de Hoop. Je kunt komen zodra je klaar bent met die tentie. Nou, op zich is dat een heel mooie oplossing. Maar ja, goed. Ik had iets van ja, duizend of tweeduizend gulden toen dat tijd was het nog. Kreeg ik. En ik had zoiets van: Ja, ik had er nog wel even vakantie vieren. Eventjes nog het gevoel van vrijheid. Even nog voordat ik naar de Hoop ga. Nou ja, dat had ik dus beter nooit kunnen doen. Want ik kwam in Rotterdam en. Uh, ja goed, binnen de kortste keren gebruikte ik en ontmoette ook iemand die, die een, een meisje wat zoiets had van, oh hij heeft geld en we kunnen samen wat doen en ze maakte me wegwijs in de zien daar. Nou ja goed, uiteindelijk, gelukkig maar, dat ik een kerkgemeente voorheen had in Rotterdam en uh, daar klopte ik op een gegeven moment toch aan, dat ik zoiets had van, joh, ik wilde het niet, ik redde het niet en nou, ik kon bij mensen vanuit die kerk in huis komen en heb afgewacht wanneer ik toen weer wel bij de hoop kon komen. En nou goed, daar ben ik naartoe gegaan. ben zeker zes maanden een beetje opgenomen geweest. Alleen, ja, mijn probleem was dat ik uh, alles heel erg rationaliseerde qua gevoelens en denken en ook het geloof. Een stukje wettische benadering. En het eigenlijk niet in mijn hart liet zakken. En ook bij bepaalde problemen die te dichtbij kwamen, dat ik ja, een soort vluchtgevoel nog creëerde. En dat zorgde ervoor dat ik, ...toch weer terugviel. Ik ben in de loop der jaren een aantal keren bij de hoop geweest... ...maar steeds was dat mijn probleem. Het, dat uh, ik... Hoe beïnvloedde dat de behandeling dan? Ja, een bepaald traject ging gewoon goed... ...en dan ging ik als een speer... ...maar dan op een gegeven moment kwam ik toch bij het belangrijkste... ...dat ik ja, geen liefde kon ontvangen... ...of misschien ook niet kon geven... ...dat dat gewoon de belangrijkste boodschap was... ...en dat ik het heel erg ja, rationaliseerde, alle gevoelens... En dat zorgde ervoor dat ik op de vlucht ging en weer teruggreep. De vlucht naar... voor jezelf bedoel je? Voor mezelf ja. en bang voor de gevoelens die naar boven kwamen. En de enige liefde die ik op dat moment in mijn leven kende, dat was heroïne. Want dat gaf me altijd een goed gevoel, een geborgen gevoel, een warm gevoel. En dat zorgde er ook voor dat ik daar naartoe vluchtte. Irma drinkt jarenlang alcohol. Ze voelt zich mislukt als moeder, vrouw en echtgenote.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 Another mile I'd tell the world about you If I could How your love and forgiveness Is so good And there ain't no way I could get enough of you Enough of you One thing's for sure If I had my way I was there, I'm like a bird flying into the light, the closer I get to you, that's all right, there ain't no way I can get enough of you. Might say that I fit my lid. Well, if that involves loving you, I guess I did. 'Cause there ain't no way I could get enough of you. to your presence to sing a song to you a song of praise and honor for all the things you helped us through you gave a life worth living a life in love with you and now I just love giving all my praises back to you you're the Father gevoelens kwamen dan bij je boven, tijdens de verhandeling? Ja, ik bedoel, je, je komt dicht bij je werkelijke ik en bevalt die werkelijke ik je en hoe, wat moet je veranderen, wat moet je afleggen qua radicaliteit en wat mag je ook accepteren bij jezelf. Ik bedoel, ik was dan vaak heel perfectionistisch en wilde dan alles goed doen. Ja goed, en dat is ook niet mogelijk. Ik bedoel, je moet gaan ontdekken wat binnen jouw kaders ligt en wie je eigenlijk zelf bent en daar Vrede in vinden met, met de Heere God. En, en dat Jezus daar ook een stuk op weg mee gaat en je de weg wijst in hoe te handelen. En, ja, goed, dat kon ik hier in een therapeutische setting kon ik dat heel moeilijk doen. En uiteindelijk ben ik in 2005 ben ik naar Horheb gegaan in Beekbergen. En uh, Beekbergen is een onderdeel van de hoop, alleen op een lage basis. Het is een wone leefgemeenschap zonder echt therapie. En dat was voor mij ideaal. Daar kon ik het geleerde eigenlijk uh, gaan toepassen. Het in principe, wist wel, uh, je wist wel wat je precies moest doen om van de heroïne af te komen. Ja, eigenlijk ja. wel. En ook uh, ja, hoe het zat innerlijk. Alleen dat moest gewoon op een goede manier en een rustige manier gaan landen bij me. En ja, goed, ik zeg nogmaals, dat de sleutel erin de Heer Jezus was die zijn liefde in me liet zakken tot aan mijn hart. En vanuit mijn hart gingen zaken in werking komen. En goed, ik was altijd een hardloper... in die zin. Mm. Dat, uh, dat ik altijd... heel snel de dingen wilde doen. En de trajecten uh, binnen behandeling... snel wilde doorlopen om weer naar het volgende toe te stappen. En dat heb ik eigenlijk... binnen Horeb heb ik daar een streep door gezet. en ben 2,5 jaar... bewoner geweest. En na die 2,5 jaar... ben ik 2 jaar medewerker. Participant medewerker dan. Met behoud van uitkering. Want dat was ook heel apart. Veel mensen verklaarden me gek Van, joh, ga gewoon werken en ga geld verdienen en noem maar op. Ik zeg, nee, ik, ik ja, wil gewoon een goed fundament neerleggen. En goed, ik kon participant worden en ik ging een studie volgen. En dat kon ik ook op een rustige manier doen. En dat ja, lukte allemaal mee, wel en dat gaf me weer eigen waarde. En uh, ja, ook dat God daar wonderen in deed, ik bedoel... Uh, geen man. Ik had nog wat schulden staan uit het verleden. Ik had ooit 48 auto's op naam gehad. Waardoor ik... 48? Belast... 48, ja. Dat noemen ze dan katvanger. <lacht> dus je krijgt een geld om die auto op naam te zetten. Maar het betekent wel dat er werd geen belasting van betaald. Er werd de, de, de, de verzekering werd niet betaald. De bekeuringen niet. Dus ze reden door het En ik kreeg de bekeuring toegestuurd. En dat heeft me heel wat grijze haren, zou je bijna zeggen. Alhoewel je het niet ziet. Maar innerlijke <lacht> grijze haren gekost... Weet je, want ja, berg met schulden en politie en bekeuringen, wetmulder, waardoor je gegijzeld kunt worden. Dus ik ben een aantal keren in de gevangenis geweest voor die bekeuringen. En dat nekte me eigenlijk in mijn verdere traject. En dat uiteindelijk iemand van de kerk heeft gezegd van, joh, ik betaal je die bekeuringen en kijk maar wanneer je terugbetaalt. En als je niet terugbetaalt, ook prima. Kijk dan in de toekomst, als je ooit iemand anders kunt helpen op deze manier, doe je het dan, weet je. En ja, dat heeft me heel veel geholpen, waardoor ik nieuwe stappen kon gaan zetten in mijn leven. Zonder dat ik de angst moest hebben dat eh, politie aan de deur stond om me weer op te pakken voor een aantal bekeuringen. Die ik niet kon betalen, omdat ik al het maximaal de afloste met beslaglegging op mijn uitkering en noem maar op. Dus eh, ja, goed, uiteindelijk ben ik dan eh, ja, die medewerker geworden participant behoren. heb, heb mensen ingetekend op de administratie, ook heel apart dat ik kluisbeheer kreeg en het kastbeheer. Ja, als ja. gewezen overvaller ja, zou je dat nooit iemand toch geven. Ja, wees reëer. Welke baas zou zeggen van hier... ...hij de sleutel van de kluis en ga het kasboek doen. Terwijl je in het verleden andere dingen gedaan hebt. Maar goed, binnen kon dat. En werd het vertrouwen gegeven. En dat zijn hele mooie dingen. Waardoor je weer groeit in eigenwaarde, in zelfvertrouwen. En ja, goed, daarbij ja, zoveel andere mooie dingen meegemaakt... Goed, ik ben nooit getrouwd geweest. En goed, op een gegeven moment verlang je toch naar een lieve vrouw. Ik bedoel, vooral als je wat clean wordt en alles. En ik heb ervoor naar de Heere God gebeden. Van, Heer, uh, ja, laat alsjeblieft een lieve vrouw op mijn weg komen. En ik heb het losgelaten, in zijn handen gelaten. En nou, iets van drie, vier maanden later gaf ik een getuigenis in een kerk. En nou goed, na afloop kwam er een vrouw naar me toe. En ze zei van, joh, je hebt wat verteld in de kerk. Want ik had kinderdienst, maar wat was dat? Nou, en er ontstond een heel boeiend gesprek uit. En nou goed, dat boeiend gesprek kreeg een vervolg en weer een vervolg en een uitetentje. En uiteindelijk zijn we nu 3,5 jaar onderweg en uh, gaan we 1 juli trouwen. En ja, dat is dan ja, ook een zegening van de Heere God. En ja, goed. Kan jij een, uh, een moment noemen? Want je vertelt, nou, op een gegeven moment is jouw leven gewoon gekanteld. Hè? Eerst ging het echt mm -hmm. van kwaad tot erger, op een gegeven moment is het gekanteld. Daarnaast is het omhoog gegaan. Kan jij een moment noemen waarop jouw leven is gekanteld? Gekanteld naar de goede zin bedoel je? Ja, ja dat was binnenhoor heb op een gegeven moment... dat ik een duidelijke keuze heb gemaakt van... nou, ik, ik ga voor u heer. En uh, ik heb me toen ook laten dopen in oktober 2005. En ja, met en met wat ik net ook zei... dat die sleutel, die liefde laten zakken naar mijn hart... en dat ook weer kon doorgeven zonder... Uh, verwijten te zijn aan mensen, vooroordelen of weet ik wat. Nee, ik kon vanuit liefde kon ik zaken gaan aanpakken. En, uh, was, er, was er een bepaalde gebeurtenis die dat in gang zette of was het gewoon nou, een bepaald traject? Uh? Ik denk het traject, het gebeurtenis had eigenlijk al een paar maanden van tevoren plaatsgevonden. Ik zat toen in detentie en ik was toen heel erg groot gaan zoeken en uh, op een gegeven moment uh, nou, ik had het gelukt dat ik een hele mooie cel had. Met uitzicht op de zonsopgang. Nou ja, wat wil je nog meer? Alleen de ramen gingen niet open. Maar voor de rest prima. En ik zat te bidden, ochtends. En op een gegeven moment zag ik echt ja, iemand met gespreide armen staan. Rood iemand. En ja, echt het gevoel van Nere Jezus. En een paar minuten later zag ik achter die zon een heel mooi rood hart. Ja, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd. Als ik nu terugkijk, van ja, het gevoel van Joh, kom bij mij, kom in mijn armen. Ik, ik zal je die liefde geven. En goed. Eh, ik heb toen keuzes gemaakt voor, voor een behandeling te gaan en ja, uiteindelijk ben ik behoorlijk terechtgekomen. Uh, er hangt ook weer een heel verhaal aan vast, maar ik weet niet hoeveel tijd we nu nog hebben. <laughs> een paar minuten nog, hè. Een paar hoor. minuten, ja. ja. Nou, de, de, het was gewoon dat ik ooit eerder hoor had gezien en zoiets had van nee, daar wil ik nooit naartoe. En binnen de gevangenis kwamen ze me met twee opties van je kunt naar Vlissingen toe om in behandeling te gaan, of heb. Nou, ik heb een vette streep doorheen gezet. Nou, ik zat in op Vlissingen, maar toen ik met ontslag ging... was er nog geen uitspraak in Vlissingen, dat ik kon komen. Ik ben toen teruggegaan naar Dordrecht, waar ik woonde. En op een gegeven moment viel ik weer terug. Ik moest het slaaphuis in, ik had geen onderdak. En... en toen had ik zoiets van, nee, ik moet wat. En toen heb ik voor heb gekozen en ik kon een week later daar naartoe. En ja, goed, dat is de plek voor genezing geweest. Het is dus ook weer niet mijn wil... Maar zijn wel Andere mensen ook in geloof hadden gezien dat horen een goede plek voor me was. Alleen ik was eigenwijs. En uiteindelijk heb ik die eigenwijsheid ook moeten afleggen met en met. En me steeds meer moeten gaan richten op wat, ja, wat, uh, wat hij wil in mijn leven. En met en met krijgt het steeds meer gestalte en ja, goed vorm. En, ja. Hoe zie jij de toekomst tegemoet? Nou goed. Ik bedoel, ik heb een goede baan. Als je daarin mag afspiegelen, bedoel, ik heb het heel lang niet gehad. Ik ben 24 jaar werkeloos geweest en heb alle dingen gedaan die God verboden heeft. Dus ik vind werk hebben wat, wat plezier geeft, vind ik mooi. Uh, een lieve vrouw naast me, uh, met twee kinderen ook nog dadelijk, dat ik vader mag zijn van jongen van 15 en van, van 12. En uh, ja, mag bouwen aan een toekomst. En, uh, ja, goed, en wat God erin gaat betekenen Sturen, dat sturen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een goede toekomst is. Zonder drugs. En ja, gewoon een nieuw leven. En, en goed, daar strek ik me naar uit. En daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, ja, geef hem ook alle eer erin. Niet mijn kracht is, maar zijn kracht. Ik uh, wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik hoop dat de mensen thuis er uh, iets aan hebben. Um, als u meer informatie wilt hebben, dan kunt u uh, uiteraard naar onze website gaan. Dat is uh, www.thehoop.org. Daar kunt u meer informatie vinden. Ik wil u in ieder geval uh, bedanken. Uh, volgende week is er weer een uitzending. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren en graag tot volgende week. oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. still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 De vorming van een rechtskabinet ligt volgens hem op koers. De drie partijen praten nu bijna twee weken met elkaar over een regeerakkoord en een gedoogakkoord. Opstelt dat bij het begin gezegd drie weken nodig te hebben. De eerste dag van zeil in Amsterdam is op een enkel incident na goed verlopen. Op het water was het drukker dan bij de vorige zeil in 2005. Duizenden scheepjes en boten begeleiden de grote tolships naar Amsterdam. In de loop van de middag kwamen ze binnen.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 Vier pensioenfondsen hebben zelf bekendgemaakt dat ze in moeilijkheden zitten. Ze hebben onvoldoende geld in kas om de pensioenen op peil te houden. Het gaat om de fondsen van apothekers, notarissen en de verfindustrie. Ook het fonds van diervoederfabrikant Nutreco, Nutreco heeft bekendgemaakt financiële problemen te hebben. De kroongetuige in het grote liquidatieproces Peter La S. is mogelijk bij meer moordig betrokken geweest dan hij tegen justitie heeft verteld...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 Dan het weerwisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen eerder...